Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1146 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Bernal Veugen. We gaan luisteren twee uur lang naar een nieuw muziek. Weer een gevarieerd gezelschap met twee nieuwe werkjes. We beginnen in dit eerste uur met het werkje van Henrik. Hendrik is een meneer uit Denemarken en hij doet hetzelfde Haiku Project. En zijn nieuwe CD heet Glimpses. Nou. Ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek, al die vreemde talen, dat is uh, niet helemaal mijn ding, dat zeg ik er maar eerlijk bij. Maar je kan het in ieder geval nalezen op de playlist van Peaceful Radio, peacefulradio.eu. En daar, uh, daar vind je het hele verhaal. Ik wens je veel luisterplezier. The year